De Magische Spiegel. Lang geleden, in de prachtige straten van Granada, kon je een speld horen vallen. Oeh, wat een verdrietig ding. Zo'n knappe man, maar geen ring. O oh, jee, zal hij ooit de vrouw kiezen? Vrouwen in Granada niet waardig? Vertel me, schat, zal hij eenzaam zijn? Zijn hele leven lang. Nee, nee. Niet deze vervelende woorden, want hij verdient een vrouw en wij een koningin. Laten we bidden voor onze geliefde koning. En laat zijn mooie, mooie bruins nu tevoorschijn komen. Ha. Onze koning is een gulle man. Ik ben er zeker van dat hij op de juiste vrouw wacht. Maar wie is de juiste vrouw voor onze koning? Dat was inderdaad de vraag die iedereen in Granada bezighield. Uwe majesteit, elke vrouw zou gelukkig zijn met u als bruidegom. Ik wil geen vrouw die geluk heeft... De vrouw met wie ik trouw zal de koningin van Granada worden. Ze moet een sterk karakter hebben. Ze moet genoeg liefde hebben voor zichzelf en voor mijn hele koningrijk. Ze moet vergevingsgezind en aardig zijn. Maar uw majesteit, hoe zullen we weten of de vrouw al deze kwaliteiten bezit? Dat is het probleem. Ik zal alleen een vrouw trouwen die geen donkere plekken op haar hart heeft. Uh, we kunnen haar om haar medische dossier vragen. Wat, Danken. Ik bedoel niet echt donkere plekken. Ik bedoel dat ze een zuiver hart moet hebben. Oh, haha, natuurlijk wist ik dat toch? We zouden iets magisch nodig hebben om ons hiermee te helpen. De koning was inderdaad bezorgd. We zouden iets magisch nodig hebben om ons hiermee te helpen. Hij was vastberaden en riep zijn vertrouwde barber Emilio op... om de volgende dag naar het paleis te komen. Emilio, ik heb je hulp nodig. Huh? Vertel maar eens, Emilio... Wat gebeurt er met een paleis dat geen koningin heeft? Waarom zou je me zo'n vraag stellen, mevrouw? Nou, waarom zou ik dat niet doen? De koning is niet eens bijna zo ver om mevrouw te kiezen. Oh, nou, een vrouw voor hem kiezen wordt een probleem voor mij. Wat bedoel je? Ah... Na jaren samen te hebben gewacht, heeft de koning eindelijk besloten de magische spiegel te gebruiken. De magische spiegel? Ja, zie je, ik heb een magische spiegel die ik jaren geleden in de grotten heb gevonden. Alleen de koning wist ervan. En hij heeft er mij jaren mee vertrouwd. Nu wil hij dat ik het gebruik... Om de perfecte bruid voor hem te vinden. Zal het laten zien wie de bruid is en waar ze nu is? Laat het de toekomst zien? Nee, geen van die dingen. Wat het doet, is dat het de ware aard laat zien van degene die erin kijkt. Als je geen zuiver hart hebt, dan zal, zodra je in de spiegel kijkt, je gezicht vlekken krijgen... De koning heeft besloten dat hij de perfecte vrouw zal trouwen. De enige die in de spiegel zal kijken zonder vlekken te krijgen. Dus alleen de rijke en opgeleide vrouwen kunnen erin kijken zeker. Er is geen criteria wat betreft wie in de spiegel mag kijken. De enige voorwaarde is dat de vrouw in de spiegel moet kijken... Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje. Elke dag zouden vrouwen zich verzamelen buiten de barbierzaak... alleen om te zien welke vrouw het zou durven om in de magische spiegel te kijken. Dagen gingen voorbij en toch kwam er niemand binnen. Vrouwen begonnen hun haar langer en langer te groeien. Alleen maar zodat ze niet bij de barbier naar binnen hoefden. De vaders in Granada waren ongelukkig met hun dochters. Eh, uh, Waarom probeer jij het niet? En zweren over mijn hele gezicht krijgen? Nee, bedankt, vader. Dus je denkt dat je geen zuiver hart hebt? Uhm, nee. Ik bedoel, ja, ik bedoel... Oh, vader. Ik heb eigenlijk besloten om nooit te gaan trouwen. Wat? Je hoort het. Ik zal de rest van mijn leven bij jou wonen. Oh, ik hou van je, vader. Verrassend genoeg was Fiona, niet de enige die plotseling heeft gezworen, nooit te gaan trouwen. De vrouwen in Granada bleven liever hun hele leven alleen... dan de test af te leggen en met de koning te trouwen. Sommige vrouwen waren zelfs zo bang dat ze ook niet meer in hun normale spiegels durfden te kijken. De angst voor zweren stopte daar niet... Sommige vrouwen gaven aan dat ze gestopt waren met het gebruiken van lepels... voor de angst dat ze per ongeluk hun reflectie erin zouden zien. Oh, haha, ik eet het liever met mijn handen. Maar mevrouw, dit zijn noedels. Oh, wie boeit dat? Ik hou ervan om noedels met mijn handen te eten. Kijk maar. Omdat geen enkele vrouw de barbierzaak binnenkwam... knipte hij alleen nog maar mannenhaar. Vertel me, is er geen enkele vrouw die in de spiegel heeft durven kijken? Nee, meneer. Dat is verschrikkelijk. Hoe lang zou het nog duren voordat ik ga trouwen? Wat? Waarom ga jij niet trouwen? Nou, zelfs ik wil met een perfecte vrouw trouwen. Uh... Dit is verschrikkelijk. Zijn deze kwaliteiten zo moeilijk te vinden? Zal ik nooit een bruid vinden? Eh, uh, Uwe majesteit, er is één vrouw die ik ken. Ze zal zeker niet bang zijn om in de spiegel te kijken. Maar ze is een, uh... Wie? Vertel me. Herderin. Emilio, ben je gek geworden? Een herderin als koningin van Granada? Hoe durf je? Waarom kan een herderin niet de koningin worden? Als ze de kwaliteiten heeft om een koningin te zijn... dan zou het haar niet moeten tegenhouden dat ze in een herdersgezin is geboren. Onthoud, Duncan. Ware leiders komen van nederige achtergronden. Emilio, ga haar zoeken en breng haar naar mij. De dag dat de herderin naar het paleis gebracht zal worden... was de meest afgewachte dag in Granada... Het nieuws had zich snel verspreid en iedereen verzamelde zich bij het paleis. Er waren overal geruchten en twijfels. De herderin kwam voorzichtig binnen. Ze was bang en zenuwachtig om zoveel mensen bij het paleis bij elkaar te zien. Alsjeblieft, maakt u zich geen zorgen mevrouw. Vertel me eens... Bent u niet bang om in de maagse spiegel te kijken? Bent u op de hoogte wat het zou kunnen doen? Als u in het verleden fouten heeft gemaakt en u heeft geen zuiver hart, dan zullen op uw gezicht vlekken ontstaan. Uh, ik begrijp het, uw hoogheid, maar ik geloof dat fouten maken menselijk is. We maken allemaal fouten. Ik ben er zeker van dat ik veel fouten heb gemaakt en wat slechte beslissingen heb genomen. Maar ik heb geleerd van mijn fouten. Ik leer nog steeds en zal dat altijd doen. Ik schaam me niet voor mijn gebreken, maar accepteer ze. Het maakt mij sterker. Dit zeggend boog de herderin voor de koning en ging voor de spiegel staan. Terwijl iedereen meekeek, was iedereen onder de indruk. Die blauwe ogen en gave huid van de herderin zagen er foutloos uit in de weerspiegeling. Ze stapte achteruit om naar de koning te kijken en zag dat hij liefdevol naar haar staarde. Granada heeft zijn koningin gevonden. Granada heeft zijn koningin gevonden. Het paleis vierde feest. Maar toen klonk daar een vinnige stem. Wacht eens even. Ik eis de spiegel nu meteen te zien. Ik kan aantonen dat er nooit magie in zat. Het is allemaal een leugen. Deal is een deal. We gaven iedereen een eerlijke kans om in de spiegel te kijken. Maar niemand had genoeg zelfvertrouwen om erin te kijken. Of de spiegel magische krachten heeft of niet, is nu verleden tijd. Je had moeten kijken toen je een kans had. U is gelijk, uw majesteit. Ik excuseer me namens mijn dochter. Mijn koningin, ik zou nooit vergeten wat je zei. We moeten onze fouten niet voor onszelf verstoppen. We moeten ze accepteren en ervan leren. Als we onszelf vergeven, kunnen we ook de fouten van een ander makkelijk accepteren en ook hen vergeven. Alleen dan zullen we zuivere harten hebben. En jouw hart is oprecht het zuiverste van iedereen. Granada is vereerd om jou als zijn koningin te hebben. De koning was blij om de perfecte bruid te hebben gevonden. Hun huwelijk was een van de grootste die Granada ooit had gezien. Mensen dansten en vierden feest dat ze zo'n sterke en gulle koningin hadden gevonden... En wat betreft de magische spiegel, niemand kwam er ooit achter of deze echt magie bezat. Want de beste magie ligt in ons eigen hart. Het einde.